9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1 journaal hoort u over de Transplantatiestichting. In verband met donornieren uit nog levende donoren. En steeds meer uh, zelfstandigen werken in de bouw. FNV Bouw noemt dat schijnzelfstandigen en maakt zich daar zeer boos over. We proberen bouwend Nederland daarover te spreken. Nu eerst het NOS Journaal. Met Jan jou van der Putten. De vader van de broers die verdacht worden van de bomaanslag in Boston... reist later vandaag vanuit Dagestan naar de VS. De ouders spraken eerder al met inspecteurs... van de Amerikaanse federale politie FBI. Ze willen het lichaam van hun oudste zoon, Tameran Tsarnaev... ophalen om hem thuis te begraven. Hij kwam om bij een schietpartij een paar dagen na de aanslag in Boston. Zijn buur, Jahar, ligt nog in het ziekenhuis. Hij is in staat van beschuldiging gesteld voor de bomaanslag in Boston... waarbij drie mensen om het leven kwamen.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 Dus twee keer zo lang mee, betere kwaliteit. Nederland hoort tot de koplopers in de wereld... met 30 levende donaties per miljoen inwoners.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 In de bouw werken steeds meer schijnzelfstandigen. Dat zijn bouwvakkers die werken onder een flexcontract. Zijn er 30.000 op een totaal van 100.000 ZZP'ers. Blijkt uit een enquête van FNV Bouw. In sommige gevallen zijn ze eerst ontslagen... om vervolgens als flexwerker terug te komen om de klus af te maken. FNV Bouw maakt zich daar zorgen over. Deze schijnzelfstandigen, daar worden geen sociale premies voor afgedragen...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 Staatssecretaris Dijksma reageert daarmee op de reeks vleesschandalen. Zo bleek rundvlees zonder vermelding op de verpakking met paardenvlees te worden vermengd. Zowel particuliere bedrijven als overheidsinstanties worden onder de loep genomen.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 In de staat heeft Starbucks, dat daar ook een, een hele grote leverancier voor supermarkten is, de supermarktreizen al met een 10% gelaagd. Uh, en ik, ik, ik verwacht dat, uh, dat ook in Nederland, maar de consument in, in de huidige tijden toch minder te besteden heeft. Dan is er weer nog in het noorden nog wat regen, verder geregeld zon en nog een enkele bui. <hijt> het wordt 18 tot 22 graden, op de wadden minder warm. Morgen regen en een stuk frisser. het wordt 10 tot 12 graden. Dan, het is toch nog heel druk geworden, Jolanda van der Velden? Ja, best wel. 150 kilometer staat er nog. De meeste vertraging op de weg rondom Rotterdam... en ook in het midden van het land. Uh, het goed nieuws is over de A1 te melden van Amersfoort naar Amsterdam. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. Daar waren heel even drie rijstroken dicht. Tussen Laren en Gooi nog wel zes kilometer. Veel vertraging nog op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Tussen knopend ippenburg en Zoetewoude-Rijndijk 5 kilometer. En ook op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag is het langzaam rijden. Tussen Delft en Knopend ippenburg Door werkzaamheden die langer duren dan gepland... en ook problemen geloof ik, met de verkeerslichte installatie... op de N11 van Bodegraven naar Leiden... voor Zoeterwouder weipoort 4 kilometer. Op de dag dat ze in Australië de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenken... zuipen ze zich helemaal klem. Moet u zo meer over.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 NOS Radio in journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over negen. We praten u zo dadelijk bij over de situatie in Bangladesh. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. Binnen één minuut stort het hele fabrieksgebouw in. Het dode toon in Bangladesh is inmiddels opgelopen tot 160. Straks het laatste nieuws. We gaan eerst praten over donatie, want steeds meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 483 mensen bij leven een nier, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. En Bernard uit Haas is directeur van die stichting. Mevrouw Haas, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, is dat uh, dan ook vaak het laatste redmiddel om dan maar een nier van een levend persoon te nemen? Nou ja, om u een beeld te schetsen, in hetzelfde jaar 2012 werden 470 niertransplantaties uitgevoerd met een nier van een overleden donor. Dat is eigenlijk iets minder dan het aantal met een levende donor. Ja. En inderdaad, die noodzaak is er. Want de wachtlijst in Nederland om een nier te krijgen voor transplantatie is lang. En gemiddeld moeten mensen drie tot vier jaar wachten op een nier na een overleden donor. Mevrouw Klopt het dan ook dat steeds meer mensen uh, problemen hebben met hun nieren? Hoe komt het dat die, dat die wachtlijsten zo langzaam? Nou, de wachtlijsten nemen toe omdat uh, mensen ouder worden, dat is het goede nieuws. En dat steeds meer mensen ook in aanmerking komen voor een niertransplantatie. 25 jaar geleden bijvoorbeeld was de indicatie voor een niertransplantatie veel kleiner dan nu. Omdat steeds de, de, de techniek natuurlijk verbeteren, de medicatie hmm. verbetert. Dus steeds meer mensen komen ook in aanmerking als ze nierfalen hebben voor uiteindelijk een transplantatie. En is dat altijd nodig, een niertransplantatie? Uh, op het moment dat mensen op een wachtlijst komen voor een niertransplantatie... is dat ook echt nodig. Je hebt mm. natuurlijk de mogelijkheid tot dialyse. De kunstnier die, die het lichaam kan spoelen. Maar dat is maar een beperkte mogelijkheid. Want ook die mensen krijgen uiteindelijk problemen. Ja, En het is niet zo dat we door uh, onze manier van leven... moderne tijd uh, slechter omgaan met ons lichaam. Ja, zeker. Wij hebben natuurlijk allemaal last van dat we dikker worden... meer suikerziekte krijgen en dergelijke. Dus dat speelt zeker mee. Mm. Kan het dan wel? Uh, zomaar een nier afstaan? Nou, zomaar zeker niet, maar... Nee, een nier afstaan kun je niet zomaar. Het is natuurlijk een, een, een ingreep in een, in een principe een gezonde persoon, een niet noodzakelijke medische ingreep. En, dat betekent dat, uh, en je moet ook een gezonde nier kunnen afstaan, dus dat betekent dat er een hele strenge medische en ook psychologische screening is als je nierdonor wil zijn. En een groot deel van de mensen kan uiteindelijk ook niet door deze screening heen komen en kan het ook niet doen. Maar gelukkig blijft er nog wel heel veel over zoals de cijfers natuurlijk ook al uitwijzen. Hoe is het om te leven met één nier? leven met één nier is hetzelfde als het leven met, met twee nieren. En de resultaten uh, zijn heel goed. Op lange termijn wordt natuurlijk ook gekeken hoe gaat het met die levende nierdonor. Mm -hmm. Die gegevens houden we allemaal bij om ook de nierdonoren en ook de potentiële nierdonoren met name goed te kunnen informeren over de mogelijke risico's en ook de lange termijn effecten okay. Want je hoeft geen uh, medicijnen erbij te gebruiken als je één nier nee. mist. Je kunt, je kunt gewoon nee. doorleven. Ja. Okay. Is het vaak familie? Of bijna altijd familie uh, dat, dat, die erin afstand. Ja, sorry, dat is ook het grote verschil met vroeger. Vroeger was het eigenlijk alleen familie, omdat je keek naar een bepaalde genetische overeenkomst tussen donor en ontvanger... om de afstoting op het moment dat je getransplanteerd bent te verminderen. Maar de laatste jaren is, is uh, het doneren tussen niet gerelateerde, dus niet uh, familie gerelateerde mensen, steeds groter geworden. En uh, de laatste jaren hebben we ook mensen die... Uh, geheel vreemd zijn, wat wij noemen de altruïstische donoren. Dus mensen die, die gewoon een nier willen afstaan ten behoeve van iemand die ze niet kennen. Ja. Nou, dat is uh, deels goed nieuws en deels slecht nieuws. Uh, in ieder geval, blijven mensen uh, doneren, en ook nu bij leven. Betekent dat ook dat de wachtlijsten verdwijnen? De wachtlijsten verdwijnen helaas niet, maar ze worden wel iets korter daardoor. En uh, we hebben het in Nederland ook nodig... omdat eigenlijk nog steeds te weinig mensen een nier afstaan na overlijden. En dat is het grote verschil met andere landen in Europa. Daarom hebben wij in Nederland ook een heel groot leverdonatieprogramma... Mm. omdat onze cijfers, zeg maar ons aantal donoren na, na overlijden... eigenlijk relatief uh, laag zijn. Ja, kan het eigenlijk ook met andere organen, mevrouw Haas? Ja, je kunt ook levende uh, leverdonor zijn. Oh. Kan je maar zo? die getallen zijn veel kleiner... omdat de risico's daar wel aanzienlijk groter zijn... Van bij een ja, daar dan kan ook iets bij voorstellen. Bernadette Haas, directeur van de Transplantatiestichting. Dank voor de toelichting. Graag gedaan. 12 minuten over 9 uur luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Nog steeds zoeken reddingswerkers naar overlevenden in Bangladesh. Nog honderden mensen liggen onder het puin van het gebouw dat gisteren instortte en het dodental is inmiddels opgelopen tot 161. Deze man vertelt bij de BBC dat hij op zoek is naar zijn vrouw. My wife was working there and I came here as soon as I could. Ik heb but gezocht, maar ik kan haar niet vinden. Mijn vrouw was aan het werk in de fabriek, vertelt hij. Ik ben meteen gekomen, heb overal gezocht, maar ik kan haar niet vinden. De man die in de fabriek werkte vertelt dat het gebouw binnen een minuut naar beneden kwam in within one minute everything collapsed At first the building shook and when we tried to leave the man who was standing at the gate stopped us and told us nothing's happened don't go outside hundreds of my co-workers were stuck in the building Heer schudde het gebouw we probeerden te vluchten man bij de poort hield ons tegen en zei dat er niets aan de hand was Honderden van mijn collega's zaten gevangen. En er wordt in de puinhopen nog steeds gezocht. Volgens correspondent Lucas Waagmeester... geven de reddingswerkers de hoop op overlevenden nog niet op. Ja, het is eigenlijk nog een wonder dat er in de afgelopen nacht... Uh, meer dan duizend overlevenden uit dat gebouw zijn gehaald. Hè. Het leger heeft geholpen, maar het gaat toch ook wel heel veel met blote handen. Hè. Zo, ga, zo, zo gaat dat hier gewoon. Uh, dat is toch eigenlijk best knap gedaan. Er waren gisterenochtend zo'n 2000 mensen in dat gebouw aan het werk... Hoe krijg je het op die acht verdiepingen, vraag je je bijna af... Hè? Uh, toen al die verdiepingen plotseling één voor één bovenop elkaar, uh, boven elkaar zakten. En ook de politie die zegt inmiddels dat het gebouw inderdaad uh, scheuren vertoonde... dat de eigenaren waren gewaarschuwd voor instortingsgevaar. Maar we kennen de tendens inmiddels, hè? het werk moet af, orders moeten worden geleverd... er moet geld worden verdiend en dat is echt belangrijker dan risico's voor arbeiders... in deze industrie, in deze regio. De, de westerse afnemers die moeten worden bediend... Ja, die wachten liever niet te lang op hun bestellingen. En zo is het ook wel weer natuurlijk. Ja, de discussie is hier losgebarsten. Lucas, over uh, de omstandigheden... Waarin, uh, waaronder die kleding daarvoor westerse concerns wordt gemaakt. Is al bekend om wat voor kleding het hier gaat? Voor welke merken? Ja, er wordt wel iets meer duidelijk. Hè. Er zijn activisten van bijvoorbeeld de in Nederland uh, gevestigde Schone Klerencampagne. Hè. Zij opereren internationaal, uh, vooral op plekken waar veel textiel wordt gemaakt natuurlijk... En zij zeggen dat ze in het gebouw zijn geweest. Uh, en dat ze daar labels hebben aangetroffen van onder andere het Spaanse Mango. Een grote keten ook in Nederland. Hè, uh, ons allen wel bekend. Daarmee komt natuurlijk rechtstreeks heel erg veel Nederlandse kledingkasten binnen ook deze ramp. Uh, en er werd er ook geproduceerd voor een Duitse uh, CNA. Voor uh, Duitse prijsvechter in de kleding uh, de Kik. En voor het Amerikaanse Walmart. Dat zijn ook namen die we eerder, vorig jaar, tijdens een grote brand in, in Bangladesh, ook in een fabriek... Uh, ook toen hoorde, uh, uh, we gaan het natuurlijk pas echt weten... als de contracten van deze uh, kledingfabrieken boven tafel komen... als de eigenaren worden verhoord. Die voelen wel aan dat het allemaal heel erg lastig uit te leggen wordt dis, dit. Dus die hebben zich uh, vanochtend... die zijn vanochtend zoek. De politie is, is naar hen op zoek. Mm -hmm. zij, uh, zij zijn hem gesmeerd, om het eventjes in het uh, Nederlands te zeggen. Ja, nou zegt uh, onze eigen minister Ploemen dat uh, de onveiligheid in textielfabrieken in Bangladesh... structureel en zeer schrijnend is. Uh, zijn dit soort drama's nou echt niet te voorkomen? Want jij noemde die brand al... waarbij honderd fabrieksarbeiders eerder uh, in Bangladesh omkwamen. Uh, nu dit weer. Ja, het, het, het, het probleem is hier de kosten. Hè. Bangladesh is een van de grootste textielfabrikanten ter wereld. Uh, en dat is, uh, vooral, dat is het eigenlijk vooral omdat deze fabrieken... op dit moment uh, gewoon voor de laagste kosten onze kleding maken. De minister heeft wel een beetje gelijk... Uh, dit, is echt, uh, dit is echt een heel erg groot probleem in deze hele regio. Hè. Er is hier in de regio heel veel concurrentie. Kledinggiganten kunnen heel makkelijk naar een van de buurlanden. Bijvoorbeeld hè, Pakistan, Vietnam, Burma komt op dit moment op. Uh, ook daar zijn de lonen laag. Ook daar is weinig toezicht op de industrie. Dus kun je heel erg veel uh, uh, besparen op arbeidsomstandigheden. Voor Bangladesh is dit echt een beetje een dilemma. Want als zij die arbeidsomstandigheden gaan verbeteren... Ja, gaan dan verliezen ze waarschijnlijk meteen... Precies, en dan verliezen ze dus meteen die markt. Die, gaan, die Europese en Amerikaanse ketens die gaan dan gewoon bij de buren kijken. Hè. Activisten die hier al ontzettend lang mee bezig zijn... die zeggen uh, dat er eigenlijk maar één echte oplossing is voor dit probleem. En, en, en dat, die oplossing, ja, dat zijn wij, hè. jij en ik, ja. maar zeggen. Hè. Als wij bereid zijn om meer voor onze kleding te betalen... en daar ook goede afspraken over te maken met die industrieën... in bijvoorbeeld landen als Bangladesh... Dat is eigenlijk de enige manier waarop de situatie voor die arbeiders daar een beetje vooruit kan gaan, denk ik. Nou, er komen steeds meer berichten uit Bangladesh over protesten eh, van textielarbeiders tegen hun slechte arbeidsomstandigheden in die fabrieken. Ze eisen onder meer de arrestatie van de mensen die verantwoordelijk zijn voor het instorten van het gebouw. Dat verhaal vindt u op eh, nos.nl. .no. In voetbalmiddens Spanje is de stemming na gisteravond uh, niet beter op geworden. Correspondent Edwin Winkels hoort u zo dadelijk. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Vandaag is het ANZAC Day in Australië. Een dag die eigenlijk een beetje te vergelijken valt met onze 4 mei. Australiërs en ook de Nieuw-Zeelanders herdenken vandaag namelijk de slachtoffers... die vielen tijdens gewapende conflicten. Direct na de plechtigheden stromen de cafés vol. En dat is eigenlijk net zo traditioneel als de herdenking zelf. Sterker nog, een generaal roept de bevolking op om vandaag eens extra veel bier te drinken. Anzac Day begint al vroeg. Het is nog pikkendonker. En in het hele land hebben zich al duizenden mensen verzameld voor de Dawn Service. Net als hier in Sydney zijn ze bij elkaar gekomen om bij het krieken van de dag hun respect te tonen... voor slachtoffers die vielen tijdens gewapende conflicten. Opdat die niet worden vergeten. Het valt aan alle this deze morgen en elke morgen... om in de Anzac-spirit te blijven om Australië te een nation worthy of their sacrifice. lest we forget. De herdenking is inmiddels afgelopen, de zon is op en straks beginnen de parades, maar voor de meeste militairen zit het er nu op. En dus gaan ze naar de kroeg. Ondanks het vroege uur puilen de cafés uit. Ik loop naar een groep matrozen toe. Ze staan prachtig in uniform. Met medailles op de borst gespeld. En allemaal hebben ze een biertje in de hand. Ja, dat is een massieve deel van het. we vergeten. Dus so, uh, drink veel biertjes. Ja, om te kunnen herdenken moeten we eerst kunnen vergeten. Een beetje een ondeugende woordspeling op het officiële, opdat wij niet vergeten. Maar die twee, eerst herdenken en daarna flink drinken, ja, die horen traditioneel bij elkaar op Anzac Day. Een bierbrouwer die is daar handig op ingesprongen. Die geeft voor elk verkocht biertje een bedrag aan de vereniging voor veteranen. En dus roept een generaal tijdens een commercial op om bier te drinken. Oh ja, en natuurlijk ook naar de herdenking te komen. This Anzac Day, there is no excuse. Along with Raising a Glass, we're asking you to attend your local dawn service. To book a wake-up call, where I'll get you out of bed, rain, hail or shine... visit raisaglass.com.au. Tja, ik weet eigenlijk niet of ik het wel zo'n goed idee vind... om mensen aan te zetten tot drinken en zo geld in te zamelen voor de veteranen. Ik weet eigenlijk ook niet of er een goed voorbeeld uitgaat... van volwassenen die zo vroeg aan de drank gaan... Maar voor de meeste Australiërs is dat geen enkel probleem. Sterker nog, dat bier hoort erbij, zegt deze officier. We are lucky enough to be back in our hometowns or, and with our family. Then I think, um, yeah, we like to unwind a bit and take advantage that with a couple of beers with the boys. So that's what it's about. So Aussie, Aussie way, I think. The Aussie tradition. Yeah. Hij is net terug van een vier maanden durende klus. Hij is al lang blij dat hij weer veilig thuis is, zegt hij. En dit is de Australische manier om dat te vieren. Nou, we krijgen zojuist een biertje van Harry de Haan. Die luistert vanuit Australië volgens mij. En die zegt, het gaat niet om extra veel bier drinken. De generaal heeft opgeroepen om bier te drinken. To raise a glass. En dat wil hij graag gecorrigeerd hebben. Nou, bij deze Harry. Verkeersinformatie bij de AWB Jolanda van der Velden. Er staat nog steeds meer dan 100 kilometer file. Het was een behoorlijk drukke ochtendspits. Wat nu nog opvalt, is de vertraging op de A13 en de A4. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knopen Prins Klauspijn en Zoeterwouder Dijk zo'n 8 kilometer. En ook op de A13 van Rotterdam naar Den Haag tussen Delft en knopen de Ippenburg 5 kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. When we are to meet again, feelings just the same. Gartner, Gardner, een Nederlandse multi-instrumentalist. Hij bespeelt alles zelf. Deze single is van januari. Gaan we nog even naar Mino Remmers. Die is samen met Fatima druk bezig met fietsles in Tilburg. Mino toch wel met de nodige veiligheidsmaatregelen omgeven. Blijf vooruit Kijk maar eens wat een prachtig hesje ik aan heb. Net als bij een lesauto, een blauw hesje met een grote witte L erop. Dat hebben de vrouwen die hier vanochtend les krijgen, ook van Fatima. Maar. Kijk maar op het webblog. Ja, kom maar. Steppen... Hey, zijn kinderfietsen waar ze op oefenen. Ja, Want de Nederlandse vrouwen hebben langere benen. Ja, en uh, dit is ook. Uh, we kiezen bewust voor kleine fietsen dat de vrouwen als ze op de zadel zitten. dat ze met beide voeten op de grond kunnen. En dat geeft zeg maar halfvast als ze uh, het evenwicht uh, verliezen. dat ze snel met de beide voeten op de grond uh, ja. kunnen. Ja. Dit is voor die vrouwen belangrijk. Ze zien Nederlandse vrouwen met kinderen naar school fietsen of, of boodschappen doen. En ze willen dat ook graag. Ja, zeker. Dat, uh, dat willen ze heel graag. Uh, onafhankelijk van... zijn? Ja, onafhankelijk. Niet alleen maar de bus? Ja, niet de bus of uh, dat de vriendin of een man ergens naartoe brengt. Dus als ze zin hebben, van, kunnen ze de fiets pakken? Even een stukje fietsen. Hoeveel of... les heb je nodig? Ja, dat is voor iedereen verschillend. Uh, wij geven cursussen zeg maar, van 15, uh, 15 lessen. En de meeste die zijn dan binnen de 15 lessen klaar. Met theorie, hè? Met theorie, ja. ja. We geven dan uh, lessen van uh, twee uur. En de eerste uur is praktijk en de tweede theorie. Ga gaat het? Het is goed. Ja, het is goed? Ja. <laughs> Bikefun staat er op een van de fietsen. Maar ja, er zijn... Dertig jaar geleden is Angela van der Kloof hiermee begonnen bij het uh, uh, Centrum voor Buitenlandse Vrouwen in Tilburg. Dit wil de fietsersbond graag propageren dat dit in veel meer wijken nog gaat gebeuren. Ja, dat klopt. Het, het, het ruikt ook een beetje naar de jaren tachtig. Ja, maar ja, er komen nog steeds nieuwe vrouwen in Nederland wonen. Dus ja, of je nou in de jaren tachtig hier kwam of nu... het is eigenlijk alleen maar moeilijker geworden in het verkeer. Ja, dus dus het we is onderschatten nu... het eigenlijk dat ja. het best... want Nederlanders krijgen het met een paplepel ingegeven... maar als je hier komt wonen... Ja, dat is een andere koek. En... We hoorden net Rozen uit Lissabon. Daar zijn ze helemaal niet gewend om op straat te fietsen. Die, die, die, die straten zijn er ook helemaal niet voor ingericht. Dat klopt, ja. Dus het is dan heel aantrekkelijk als je hier komt... en je ziet iedere Nederlander dat doen... Uh, maar om het dan ook echt zelf te gaan doen, moet je toch heel veel oefenen. Ja, en, dus en dit gaat meer gebeuren? Laten we het hopen. Ik, uh, ik ben helemaal voor. Gaat u er ook vanmiddag voor pleiten op het symposium van de Fietsersbond? Even terug naar Fatima. Wat, wat gebeurt er nou? Nou, uh, nou wel die... Uh, word ik veel gelachen? <laughs> die vindt fijn om uh, een fiets te pakken met terugtraprem. Die, uh, die vindt het moeilijk om met de uh, hand -rem, zeg maar, te remmen. Wat is een van de moeilijkste dingen? Zijn dat nou toch de rotondes? je tanden Heb ik net ook gehoord. Veel vrouwen dat denken van, hé, hey, wanneer heb je nou voorrang? Ja, dat is moeilijk. Maar je hebt ook, uh, uh, wat ik dan zie, is uh, dat met bochten maken. De kleine bocht naar rechts of de grote bocht naar links. Ja. Wat dat ze dan soms net op de verkeerde helft. Wat doet u nou als een van de vrouwen valt? Rent u er achteraan? <lacht> ja, zeker. Ja. <lacht> dan ga je kijken of er niks ergens gebeurd Ze oefenen op een pleintje hier vlakbij eigenlijk. Een van de vrijwilligsters. U helpt mee, hè? Ja. Allemaal fietseltjes in een ja. taart. U hebt het helemaal zelf geleerd? Ja, wel. En veel gevallen? Uh, ja, heel veel gevallen. Echt waar? Echt waar. Blauwe plekken overal? Blauwe plekken. één keer was één. Echt waar, ik heb gevallen. Daarna toen ik sta, ik ja. heb duizelijk. Goed. Nou, de fietsles gaat door. Ik heb, ga zelf het hesje dan maar uitdoen, want het is geen gezicht eigenlijk. Hè. Maar, um... Dat is wel heel leuk, joh. Ja, Dat vinden wij ook, hoor. Ja. Zeg... Ja, Prachtig nou. is hij met de grote L van. Lara! ja, Och. ja. ja. Nou, dat is goed. Ja, gedaan. Ja. Nou, vooruit. We houden het op Lara, mijno. Dank je Fietsen, Twee minuten voor een half tien. Wij willen nog heel graag even met u naar Spanje. Want, uh, ja, dinsdag Barcelona. Gisteren Real Madrid. Ging met grote cijfers het schip in. Hup, over de knie van de Duitse ploegen. Correspondent Edwin Winkels in Spanje. Doet het pijn ja, daar? Ja, triest. Ja, de, de, de, er is vooral verbijstering en heel veel pijn. Zo, zoals ik kop vandaag weer gaf, Duitsland, Spanje, 8-1... En het is niet zomaar Spanje. Het waren inderdaad, zoals je zei, Real Madrid en Barcelona. die hier toch, Ze, ze keken al uit naar een Spaanse finale op Wembley in de Champions League. En dat gaat dus een Duitse finale worden. Het doet heel pijn, omdat ze het ook niet, eigenlijk niet van de Duitsers verwachten. Ze, ze dachten, hier denken ze, Italië, Engeland, dat zijn de grote competities. En die Duitsers, ach, die kennen wij eigenlijk niet zo goed. Nou, dat hebben de Duitsers laten merken. Ja, nu kennen ze ze wel. Uh, Edwin, uh, kun je wat koppen langsgaan? Wat schrijven de kranten bijvoorbeeld? Ja, uh, de, de Marraka, de grote sportkrant in, in Madrid, zegt... Uh, ...Madrid stort zich in de diepte. Uh, we hebben ook weinig hoop. Nou, ze hebben nog een beetje hoop. Met 4-1 kunnen ze nog met 3-0... Uh, doorgaan in de thuiswedstrijd. Ze herinneren ook al aan, aan... dat ze dat wel eens gedaan hebben, Real Madrid. Maar toen heette de tegenstander Derby County. Dat is niet hetzelfde natuurlijk. En, en ja, de sportkranten in, in Barcelona... Die, die diep triest waren over Barcelona... en altijd juichen om de nederlagen van, van Real Madrid. Die doen dat ook groot. Van Nou, Real Madrid krijgt er ook vier om zijn oren. Schrijft, uh, schrijft Sport op de voorpagina. Dus een beetje he, om, om de eigen wonden van Barcelona te, te helen. Maar ja, het is overal van... wat hebben we allemaal fout? Gedaan. Ja, en, nou, uh, vertel en wat maar we even verbeteren. Ja, want er zijn toch ploegen nou, met grote namen en, en goede spelers. Ja. Wat gaan, waar gaat dat mis bij in Spanje? Bas, bij Barcelona is vooral de, de vermoeidheid, lijkt het. En dat de ploeg is aan, toe is aan, een, aan een renovatie. Uh, toch wat ze weg moeten. Morgen is er een persconferentie van de trainer, die gaat erover praten. Dan en Real Madrid is eigenlijk totaal onverwacht. Die waren heel goed in vorm, zagen zich al op Wembley. En misschien dat, dat het ook een beetje, de arrogantie van... ja, we zijn beter dan dat Borussia Dortmund. Hoewel Dortmund al in het begin van het seizoen... Uh, één keer van Real won in de groepsfase en gelijk speelde in Madrid. Ze waren dus gewaarschuwd, maar Real uh, voelde zich zoveel beter. En misschien dat hij de, de, de arrogantie en vooral die ongelooflijke... Duitse inzet en kwaliteit ja. hem de, de das om hebben gedaan. Ja, arrogantie en onderschatting. Het leidt tot verlies. Edwin Winkels. Vanuit Spanje, dankjewel Edwin. Inzet en kwaliteit na half tien bij Sven Kokkeman. Goedemorgen. <laughs> zo. Goedemorgen, zo is het. Met de minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk. Die gaat zich hardmaken voor minder regels... en dat moet ons dan 1,7 miljard gaan opleveren. En gedupeerde in Groningen van de gasboringen... en de daardoor veroorzaakte aardbevingen... die stellen de NAM, de aardoliemaatschappij... verantwoordelijk en aansprakelijk voor de geleden schade. Dat en meer. Zometeen. bij de Cairo. Dit is Radio 1. Maar we gaan eerst even naar Jan van der Putten met het NUS-journal. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. DigiD is nog altijd slecht te gebruiken. Dat komt door een DDoS-aanval. De dienst wordt sinds gisteravond door cybercriminelen bestookt... met grote hoeveelheden data. En daardoor zijn de servers overbelast. DigiD is de digitale handtekening die mensen kunnen gebruiken bij overheidsdiensten. Dinsdagavond was er ook al zo'n DDoS-aanval.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 Steeds meer Nederlanders staan tijdens hun leven een nier af. Vorig jaar doneerde een recordaantal van 483 mensen in Nederland bij leven een nier. Blijkt uit cijfers van de Nederlandse Transplantatiestichting. Een nier van een levende donor bezorgt de nierpatiënten... een ingrijpende en langdurige verbetering van de kwaliteit van leven, zeggen deskundigen. En koffie wordt op de wereldmarkt steeds goedkoper. De prijzen sinds 2011 gehalveerd. Economen van ABN AMRO verwachten de komende maanden een verdere daling. Voor het derde jaar op rij wordt een recordoogst verwacht. En dat zijn de hoofdpunten. Start van de ochtendspetsjollanden van de Velden bij de ANWB. Die start is nog indrukwekkend, 85 kilometer file. De meeste vertraging zit in het midden van het land. Wat opvalt is nog de nasleep van een aanrijding op de A1... Amersfoort richting Amsterdam, bij Laren staat 4 kilometer. Een aanrijding op de A12 van Den Haag naar Utrecht... tussen Den Haag-Malieveld en Voorburg 2 kilometer, zijn twee rijstroken dicht. Het is nog steeds langzaam rijden op de A12 van Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld 9 kilometer.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 Sven Kokkelman. Minder regels leveren de samenleving 1,7 miljard euro op. Gedupeerden van gasboringen willen schadevergoeding van de NAM. Een van de slechtste landen om dood te gaan, blijkt België. En het ochtendumeur van Henk Spaan, het is drie over half tien. Dit is de Cairo met Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Erp. Waar de commerciële schaapsherder juist in crisistijd prima behoeft. Twitter met me mee, Ed S. .kokkelman. En vragen en reacties kunt u ook kwijt via de mail... Goedemorgen Nederland goedemorgennederland.kro.nl Burgers en bedrijven besparen de komende jaren 1,7 miljard euro... doordat het kabinet een reeks van overbodige regels schrapt... zeggen de ministers Kamp van Sociale Zaken, Blok van Wonen... en Plasterk van Binnenlandse Zaken vandaag aan de Tweede Kamer. En de laatste, Ronald Plasterk, heb ik nu aan de lijn. Meneer Plasterk, goedemorgen. Hoe weet u dat zo zeker, dat je daar 1,7 miljard euro mee kan besparen? Ja, dat wordt getaxeerd. Het gaat niet om het totale aantal regeltjes, want dat zegt niet zoveel. Maar we drukken dat dan uit in hoeveel tijd en geld en, en werk het mensen kost om die regels uit te voeren. En daar worden er schattingen van gemaakt. Hoeveel regels gaan er verdwijnen? Uh, nou, dit is nogmaals even we het uit in het budget. Het, uh, het is niet zozeer het aantal regels, maar, um, ach, laten we eens eentje noemen. Hè. Als mensen een parkeervergunning aanvragen, dan moeten ze een kopie van het uittreksel van het geboorteregister meesturen en eentje van het kentekenbewijs. Um, ja, die stuur je nu eigenlijk naar een overheid. die die informatie ooit eens heeft verschaft. en die die informatie heeft in de basisadministratie. bij de Rijksdienst voor het Verkeer. Ja. Uh, dat gaan we nu veranderen. Ja. En dan kunnen mensen gewoon digitaal die, die parkeervergunning aanvragen. en zeggen ze tegen de overheid. dan nou zoek even je eigen bestanden op. dat die informatie klopt. Zijn die regels ooit niet uh, met een bepaalde reden ontstaan? Ja, soms ook uit gemak en hè, soms ook uit het idee van je moet toch naar het postkantoor, het is een kleine moeite. Toen had je natuurlijk ook meer kleine postkantoortjes. Um, toen had je ook vaak die digitale mogelijkheden nog niet. En was het misschien wel logisch om te zeggen, ja als iemand een parkeervergunning wil dan moet hij wel bewijzen dat die auto van hem is en dat hij daar ook echt woont. Um, maar inmiddels hoeft dat niet meer op die manier. Nou, uh, was het laatste kabinet Balkenende, waar u ook deel van uitmaakte... ook al van plan om uh, al die regels af te schaffen. Sterker nog, Wouter Bos, de toenmalige leider van de Partij van de Arbeid... die zei dat er iedere ministerraad tenminste één regel zou moeten worden geschapt. Is dat, uh, ja. is dat ook de manier waarop u het nu doet? Ja, ik herinner ik me dat dan wel. Ik vind dat niet de beste aanpak, omdat, kijk, je kunt ook een regels schrappen door twee regels. Als je het echt puur daarop gaat doen, dan voeg je twee regels samen tot één regel. En daar wordt natuurlijk niemand beter van. Nee. En dus je moet echt gaan kijken hoe kun je het werk voor bedrijven en voor mensen verminderen. Hè? Als je bij die parkeervergunning laat nog even hebben, dan heb je de parkeervergunning, dan krijg je een nieuwe auto. Ja, dan moet eigenlijk die van de oude vergunning op die nieuwe van die oude auto op die nieuwe auto over. Ja. Ook daar weer kun je heel veel papierwerk gaan, gaan uh, um, genereren. Maar je kunt ook zeggen als je parkeerbon krijgt, dan weet de overheid ook precies waar je woont. Ja, dan hebben ze ook dat al het papierwerk extra niet nodig. Dus dat soort dingen die gaan we veranderen. Ja, en hoe levert dat dan geld op? Nou ja, Mensen hoeven niet een ochtend vrij te nemen om naar het gemeentehuis te gaan, om een uit het geboorteregister te gaan halen. Um, die dingen, bedrijven, hoeven daar geen, geen personeel voor aan het werk te zetten. Um, en dat kun je in de, schatten hoeveel uren dat kost en, en wat de, de waarde daarvan is. Ja. Nou zegt u uh, namens het kabinet, de komende jaren levert dat 1,7 miljard euro op. Wat is de komende jaren? Uh, nou ja, dat is, het is volgens mij eindperiode van dit kabinet dat we totaal het bedrag willen gaan halen. Dus dat, dat bouwen we op. Juist. En, en is dat ook nog goed voor de schatkist op een of andere manier of niet? Nou, voor deel. Voor een deel is het ook dat overheidsinstanties elkaar bezighouden op een manier die niet nodig is. Waar het dus administratieve rompslomp en dus ook tijd voor de overheid scheelt. Maar voor deel is het ook voor burgers en bedrijven. Goed, tot slot nog even twee actuele dingen. Uw ministerie maakt vanochtend bekend dat DigiD onbereikbaar blijkt door die DDoS-aanvallen. De tweede keer, ja, deze week. Dus ook vandaag is dat weer een probleem? Ja, dat is opnieuw het geval. Dus dat betekent voor de goede orde, niemand kan bij die bestanden. Hè? Dus het is geen veiligheidsprobleem uh, uh, of, of risico. Uh, maar het is met name voor de service, mensen kunnen niet bij hun DigiD. En uh, wat er gebeurt is dat, dat zo'n zo zo robot zoveel keer probeert op de deurbel te drukken bij DigiD, ja, dat, dat die deurbel het eigenlijk niet meer doet. En dat mensen die er wel uh, terecht aanbellen, dat die ook niet meer binnen kunnen komen. Moeten mensen zich zorgen maken dat hun DigiD wordt misbruikt? Nee, dus het heeft op geen enkele manier... Het is ook niet hacken. Het is niet zo dat mensen toegang krijgen tot het bestand. Maar het is dat ze... De, de, hey, vergelijk maar met iemand die Kauwgom tussen de deurbel doet... Waardoor die deurbel de hele tijd staat te ringelen. Je komt er niet van binnen. Maar... De toegang wordt er wel door bemoeilijkt. Ja. Voor mensen die er wel op te zoeken hebben. Mensen moeten wel opl opletten voor phishing-mails zijn. waarin uh, kwaadwillende uh, uh, figuren, privégegevens van je vragen. Dat moeten ze altijd doen. Dat ja. wordt hierdoor niet meer of minder het geval. Dat moeten ze altijd doen. Ja. Ja. Ja, Goed, uh, laatste punt. Uh, bent u zich al mentaal aan het voorbereiden op zaterdag? Uh... Nu ga ik even kijken wat we zaterdag gaan doen. Nou, dan, dan is het een oh, het congres. Dan is het part I. <laughs> ja, zeker. <laughs> nee, ja, ja, ja, ja, ja, ja. zeker. Nee, nee, dus, uh, <laughs> daar gaan we zeker naartoe. Nee, maar dat wordt weer een groot uh, sociaal-democratisch feest. Ja. Nou ja, niet, dat valt nog te bezien. Want er is ook zo'n petitie getekend hè, over het vreemdelingenbeleid en de clausule. Vindt u dat die moet worden aangepast in het regeerakkoord, of niet? Nou, ik zei natuurlijk voor dat is duidelijk. En voor de precieze details van de uitwerking daarvan... Dan gaan we ongetwijfeld uh, zaterdag nog bittere uh, discussies over hebben. Ja. Uh, maar we hebben ook dat afgesproken. Goed, nou, en dat wachten we dan maar af. U had het voorlopig even verdrongen, begrijp ik. Ja, ja, ja. ja. <laughs> Meneer okay, goed, dan. okay. Hartelijk dank en een fijne dag. Fijne dag, tot ziens. Dag. Dag. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Ruim 100 Groningse gedupeerden hebben de NAM definitief aansprakelijk gesteld... voor de waardevermindering van hun huis- of bedrijfspand... door aardbevingen en bodemdalingen als gevolg van gasboringen. Dat zegt de stichting WAG, waardevermindering door aardbevingen Groningen... waarin de particulieren zijn verenigd. Voorzitter van die stichting is Winfried de Haan. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wilt u precies van de NAM? En wij willen in eerste plaats dat zij erkennen dat waardevermindering... door gasboringen in het gebied van Noord-Groningen... door hun vergoed gaan worden. Ja. Hadden ze daar al niet van gezegd dat ze daar met u mee zouden denken? Nee. Hebben, uh, een aantal van onze uh, uh, leden hebben al gevraagd om, uh, om een vergoeding voor de waardevermindering. Ja. En dat uh, weigert men. Men wil wel, en daar is men ook ruim hartig in, af en toe een schuurtje uh, repareren. Uh, een, uh, een schuurtje dat is ingestort, weer overeind zetten maar men wil niet aan waardevermindering doen qua schadevergoeding. Hebt u enig idee hoe hoog het totale schadebedrag zal oplopen dat u dus wilt gaan eisen van die aardoliemaatschappij? Nee, het varieert wat wij nu ook zien bij onze leden van bewijzen van spreken van een vermindering wat wij inschatten van 5.000 tot 500.000. Dus dat is veel te uh, grof om daar een gemiddelde op los te laten. In december van uh, dit jaar komt ook een nieuw rapport uit van het ministerie dat men heeft laten uh, uh, de opdracht voor gegeven. En daar komt ook precies in te staan wat de zwaarte van de aardbevingen in dat gebied kunnen gaan worden. Ja. Dus u stapt nu naar de rechter? Ja, als men uh, niet meteen uh, binnen twee weken toegeeft dat men deze waardevermindering zal gaan vergoeden, dan zullen wij naar de rechter. Met z'n honderden en dan kijken we hoe de rechter gaat reageren. Ja, en wij, wij zijn vrij zeker van ons gelijk. Ja, Nou ja, maar de NAM niet, want tot op heden, dat zegt u net zelf... hebben ze op uw ja. punt in ieder geval vrij afwijzend gereageerd. Dus waarom stapt u dan eigenlijk niet meteen naar de rechter? Op het moment, zoals dat ook keurig hoort in deze samenleving... eerst iemand formeel in de gelegenheid moet stellen ja. om een antwoord te formuleren en ja, ja of nee te zeggen. Goed, uh, de, uh, het is natuurlijk wel zo dat tussen 2003 en 2012 er uh, 1122 schademeldingen bij de NAM werden uh, ingediend. kwart werd in die periode toegekend en dat kostte de NAM bijna 950.000 euro. Dus de NAM doet wel degelijk wat aan schadevergoeding, toch? Dat zei ik ook. Het gaat over het repareren van de scheurtjes en die 1100 zijn inmiddels opgeloven tot meer dan 6000. En daar zijn ze heel ruimhartig in, omdat dat relatief geringe bedragen zijn. Maar als u al. Uh, wij staan ook de Woningbouwcoöperatie bij. Ja. En die hebben alleen al 5000 woningen. En die hebben zelf al uh, berekend dat de schade tussen de 10 en de 100 miljoen zal zijn voor hun woningen. Juist, en dat... dat is wel wat anders dan uh, de NAM tot nu toe doet. Ja. Namelijk in honderdduizenden euro's, denken. Goed. Uh, dat gaat dus behoorlijk in de papieren lopen. Ja. Uh, wanneer. Over twee weken uh, moet de reactie van de NAM binnen zijn. En anders stapt u naar de ja. rechter, hè? Precies. We houden de zaak in de gaten. Ik dank u zeer. Oké, okay, graag gedaan. Bedankt. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we in de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De zonkracht heeft gistermiddag een waarde 6 bereikt. Dat is de afgelopen 10 jaar niet zo vroeg in het seizoen gehaald. Hoe komt het dat de zon nu al zo krachtig is? Harry Slaper is stralingsdeskundige bij het RIVM en kent het antwoord. Als je kijkt naar de zonkracht, dan hangt die van uh, drie dingen... In, uh, ...in de eerste plaats af. Dat is de hoogte van de zonnestand. Dus hoe hoger de zon aan de hemel, hoe hoger die zonkracht zal worden. Maar dan maakt het ook nog uit wat er gebeurt met de zonstraling uh, uh, door de atmosfeer heen. En dat betekent dat die natuurlijk getempeld kan worden door bevolking... ...en door de dikte van de ozonlaag. En uh, als we dus een wolkenloze hemel hebben... En een dunne ozonlaag, dan krijgen we een hoge zonkracht. En voor deze tijd van het jaar is het normaal dat eigenlijk de ozonlaag een beetje dikker is dan die op dit moment is. We waarschuwen met uh, deze zonkracht uh, 6, omdat die zo vroeg in het jaar valt. En de mensen nog een uh, vrijwel niet blootgestelde huid hebben die uh, op dat moment nog extra gevoelig is. Smeren dus antwoord van Harry Slaper, de stralingsdeskundige bij het RIVM. Was dat. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan naar cairo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Erp. Roy Herkens tussen de schapen. Een appelboomgaard waar op dit moment een tractor doorheen gaat aan de rechterkant, aan de linkerkant. Een heel mooi meanderend riviertje, de Leijgraaf. En verder veel akkers. En hoeveel zijn het er eigenlijk? 140 zijn er. 140 schapenkopjes die mij op dit moment aankijken. Zijn mooi rustig. Meestal wel, ja. Herkennen ze u nu eigenlijk? Ja, nu wel, ja. ja. Ze zien dat het goed is en dan... Uh zijn Ze hebben gesteld, gerustgesteld. Uh. Toen we net in de verte aankwamen lopen, toen, uh, toen renden ze allemaal weg. Ja, dat klopt. Uh, ooit uh, hebben de mensen de honden los en dan worden ze opgejaagd. Dus ze zijn altijd wel een beetje afwachtend van uh, wat er komen gaat. Maar uh, nu hebben ze het uh, vertrouwen en nu blijven ze mooi staan. Ja, smaakt het gras goed hier eigenlijk? Ja, het, uh, het, het smaakt goed. Het uh, jonge uh, voorjaarsgras en de kruiden, uh, ja, daar doen ze er goed. goed van. Dus, uh. Twee weken geleden beheerste collega schaapsherder Chris Grinwis het nieuws. Hij kwam in grote financiële nood doordat natuurmonumenten hem niet meer inhuurden. Dreigde zijn schapen zelfs even naar het slachthuis te sturen. Maar uiteindelijk zijn hij en zijn kudde voorlopig even gered. Is het voor u ook een crisis als schaapsherder? Nee, hier in Brabant valt het mee. We zien dat er steeds meer gemeenten en waterschappen kiezen voor natuurlijke begrazing. Dus begrazing met een schaapskudde of met runderen. Uh... Ja, dus uh, hier valt het op zich mee. En hoe kan het nu dat in dezelfde crisistijd... uw collega Gridmis bijna over de kop gaat... en zijn schapen moet laten slachten... en dat bij u de zaken juist goed gaan? Ja, we hebben gekozen hier voor een moderne versie van het uh, schapenhoeden. Uh, de schapen lopen grotendeels in uh, vaste afrastring en in uh, flexnetten. dus zijn netten waar stroom op staat. Zo hoeven wij niet heel dag de kudde te begeleiden. En uh, houden we de uren... Uh, we lasten van de herder laag, zodat de kosten voor de gemeente en waterschap ook uh, omlaag gaan. U bent eigenlijk gewoon wat commerciëler ingesteld. Zo kunt u het zien, Daarna, maar daarentegen moeten we wel andere werkzaamheden meer verrichten om onze dag vol te krijgen. Laten we eens dus een klein stukje nog naar de kudde toe lopen. Ik weet niet wat ze, wat ze gaan doen. Ja, ze blijven gewoon rustig, ze kennen u. Ja, ze lopen nu wel weg. Lekker gaan ze. Zijn ze gestrest eigenlijk nu, nu ik dit doe? Nou, wel ja. Ja, want ze, ze reageren op mij eigenlijk zoals ze normaal gesproken op de hond doen. Hè? Ja. Ik kan ze gewoon. Uh, kijk, daar gaan ze. Ja, nou, het baard even laten staan. Dan, uh... Ja, het is nu hier een prachtig uh, groenstrook naast een meanderend riviertje, de Leigraaf. Um, en dat is ook een voordeel als je dat afzet tegen het maaien van gras voor gemeenten. Ja, dat klopt. In het verleden deden de waterschappen en gemeentes vaak zo'n stuk maaien en afvoeren. Er zijn hoge kosten mee gemoeid, omdat het machinaal moet gebeuren. En het afvoeren van het voor de compostering kost ook nog geld. Dus zo hebben we een win-win situatie. Ja, dus de, de planten en dieren die hier zijn, de kleine insectjes, die, die profiteren daar ook van? Ja, die profiteren er ook van. We hebben nu niet één vlak heel. Waar we alles afgemaaid, maar er blijft een variatie in het landschap... wat goede komt aan de flora en fauna. Ja. Ja, dat is voor de wandelaars prettig, maar ook voor uh, de flora en fauna hier uh, aanwezig. U zet overal schrikdraad neer, zodat u niet de hele dag uh, hoeft te herderen. Maar wat doet u dan eigenlijk de hele dag? Je met de mensen buurt en koffie drinken. Nee, dat is een grapje. Nee, ik uh, ga nog maar werken bij andere boeren. En ik heb nou diverse werkzaamheden bij de waterschappen en gemeenten. Nou, merk ze nog uh, vandaag. Scharpsherder Dirk Grenen. Dank u wel. Ja, dank je wel. Bijdrage was dat van Roy Herkens. Straks verwisselde lijken, kwijtgeraakte urnen en slecht onderhouden begraafplaatsen. Het is een rommeltje in de Belgische uitvaartsector. Maar eerst. Zoë. 2, 1, go! Deze dag. 2000. De clown is dood. Toon Hermans, 83 jaar. Zaterdag overleden, vandaag begraven in Sittard, zijn geboorteplaats. Stem was dat van Philip al Alweer 13 jaar geleden overleed de laatste van de grote drie. Deze dag in 2000 stond Nederland massaal stil bij de dood van de populairste cabaretier van het land. Cabaret-deskundige Kik van der Veer. Blikt terug op het afscheid van Toon Hermans de rust tot blozen Wel dat het slecht met hem ging met Toon, dat hij dan zijn hart had. Maar het was toch een, een enorme schok om je ineens te realiseren dat een van de grootste, misschien wel de allergrootste artiest van de vorige eeuw er niet meer was. En dat realiseerde zich heel Nederland eigenlijk wel. Ik zing van het leven dat zo prachtig is. Van het leven met zijn lach, met zijn traan. Mensen die misschien dachten, een ander is beter, Wim Kahn is beter... Wim Tonneveld is beter, Toon was Toon. Ik weet de eerste keer, Carré heeft hij mij verpletterd en uh, vijf jaar blij gemaakt. En zoals een voetballertje zei, uh, ik wil later kruif worden. Ik wilde helemaal geen cabaretier worden, ik wilde gewoon Tony Hermans worden. Er was niet een echt grote nationale rouwdienst... zoals bij Wim Sonneveld is gebeurd. Dat liep allemaal uh, toch minder prettig bij Wim Sonneveld, Want de mensen die, die liepen over Graven heen, het was zo ongelooflijk druk... Men was eigenlijk nogal uh, uh, onbeleefd tegen de bekende Nederlanders, weet ik nog wel. Kijk, hij huilt, hij huilt. Dat, dat soort uh, verschrikkelijke tafereelen. die uh, wilden de erven van Toon niet nogmaals meemaken. Als een ballon, een ballon, een ballonnetje, een ballonnetje dat danst in de wind. Aan een draadje naar de zon, gaat zo'n lekkere, dikke, rode, mooie luchtballon, een ballon, een ballon. Als een politiek individu vind ik dat, die is niet klaar. Ik heb nooit wat van ze gehad. Ik zette mijn schoen s'avonds. Ik was blij dat je dus morgens nog stond. Ik denk dat Tom Hennemans toch wel de eerste was die het uh, voor elkaar kreeg. om een zaal met echt helemaal niets. totaal kapot te laten gaan van het lachen. En uh, legendarisch zijn natuurlijk ook de verhalen van de stoelen in Carré. met natte plekken erin. van de dames die echt letterlijk in een broek hadden getist van het lachen. Mijn grootmoeder had twaalf kinderen. had geen tijd voor seks. He? Jochem Meijer, de volgende generatie... die uh, heeft het ook altijd over Toon als uh, een van zijn grote inspirators. En Toon was natuurlijk ook uh, een absurdist. Dewe. Je hebt ongetwijfeld ook goed naar Toon Helmans gekeken. Dus dat werkt nog steeds door. En wat zo ongelooflijk is, is dat in deze snelle tijden... dat alles uh, hap, snap en snel moet... dat die toon die heel erg traag uh, werkte... dat die in deze tijd nog steeds om je kapot te lachen is. Dat is tijdloos. Ze kwam uit Vinkerveen en was een meid van klasse... maar als ze wat gedronken had, moest de ze plassen. <lacht> Kik van der Veer over de dood van Toon Hermans deze dag in 2000. Quant we we on partait de bon matin, quand on parte sur les chemins à bicyclette. Nous étions quelques bon copains. Y avait Fernand, il y avait Firma, il y avait Francis et Sébastien.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 Depuis qu'elle avait eu ans, Elle l'avait fait tant Le suivant tous les chemins environnants À bicyclette Quand on approchait la rivière On déposait dans le fougères Nos bicyclettes Puis on se roulait dans les champs Faisant naître un bouquet changeant De sauterelles de papillons à l'horizon profilé sur tous les buissons Nos on revenait pour content le cœur un peu vague pourtant de naître pas seul un instant avec Paulette Prendre furtivement sa main où il est un peu les copains la bicyclette je disais ce pour demain je serai je serai demain quand on ira sur les chemins De Versie van een oud nummer van Yves Montand, La Bicyclette, door uh, Florence Cost en Julien Dassin. En die laatste is inderdaad weer de zoon van Jo. Het is zes uh, minuten voor tien. U luistert naar de Caro op radio 1. Als het effe kan, ga dan niet dood in België. In de Belgische begrafenissector gaat namelijk van alles mis. Lijken worden verwisseld, urnen raken zoek en begraafplaatsen worden nauwelijks onderhouden. Martijn Schut, correspondent daar. Goedemorgen. Goedemorgen. Eén begrafenisondernemer maakte het wel heel bond, heb ik begrepen. Een bedrijf uit Antwerpen. Ja, die mens heeft uh, er echt wel een sport van gemaakt om het uh, de nabestaanden zo moeilijk mogelijk te maken. Zo heeft hij uh, bijvoorbeeld twee babylichaampjes een keer verwisseld. Wat natuurlijk een drama is uh, voor de ouders, die dan zo'n kindje moeten gaan begraven. Hij heeft er ook een keer voor gezorgd dat de ouders te laat op de begrafenis van hun eigen kind kwamen, omdat hij het verkeerde uur had doorgegeven. En dan als klap op de vuurpijl heeft hij er ook voor gezorgd dat een lichaam uh, bijna een dag lang zoek is geweest, omdat hij het had meegenomen naar zijn eigen bedrijf, terwijl het eigenlijk naar het ziekenhuis had moeten Gebracht. Juist. Uh, is dit nou een incident of gaat er echt, zoals ik al zei, echt van alles mis daar in die hele uitvaartsector? Goh, uh, het is natuurlijk zo dat uh, dit zijn natuurlijk de excessen die, uh, die je hoort... Ik ben dus ook een beetje gaan zoeken op internetfora of er mensen zijn die soortgelijke ervaringen hebben. En dan blijkt bijvoorbeeld te zijn dat er andere mensen zijn die uh, een overleden hadden. En uh, die werd gecremeerd. Moest dan worden bijgezet. En op het moment van de bijzetting, net het gaat hier om een andere onderneming, uh, bleek die urn daar niet te zijn. Op de plek waar die uh, bijzetting zou plaatsvinden. En ja, dat is natuurlijk heel dramatisch. Dan heb je net de koffietafel gehad. Sta je klaar om dat moment te kunnen beleven met z'n allen? En is de urn van de overleden er niet? En ja, dan kun je toch zeggen. Dat is dan toch iets meer dan een eenmalig gebeuren. Ja, hoe komt dit? Ik denk dat er vooral met te maken heeft dat uh, de sector van de begrafenisondernemers, uh, zeker als het gaat om uh, Vlaanderen, maar volgens mij geldt dat voor heel België, niet een echt keurmerk heeft waar je, je als consument op kan richten van is dat bedrijf te vertrouwen of niet. En bij gebrek aan zo'n keurmerk kunnen er natuurlijk altijd beukenharten zijn die handig gebruik maken van het ontbreken van zo'n keurmerk. En ja, dan sta je dus eigenlijk als uh, consument met uh, letterlijk lege handen op zo'n begrafenis. Ja, en uh, dan hebben we het nog niet eens gehad over de begraafplaatsen zelf, want ook die worden buitengewoon slecht onderhouden. Er is eigenlijk één uh, bekend voorbeeld daarvan. Ik zeg natuurlijk niet dat alle begraafplaatsen in België slecht worden onderhouden. Maar toch een hele beroemde in Brussel, waar bijvoorbeeld Hergé, de tekenaar van Kuifje begraven ligt. En nog zo wat van die beroemde Belgen. Is totaal overwoekerd met van alles en nog wat wordt totaal niet onderhouden. Er staan daar monumentale graven echt helemaal te verpieteren en te verkommeren. En eigenlijk komt het er gewoon nog neer dat het een soort communautaire kwestie is. Ook een centenkwestie wordt niet gaan uitgegeven. En in de tussentijd vergaat dat uh, monumentale. Uh, eigenlijk uh, tot stof. Terwijl als je naar andere steden kijkt, zoals in Parijs bijvoorbeeld... daar uh, kunnen de mensen de beroemde graven van bijvoorbeeld Jim Morrison Belgen, wel mooi bezoeken. Juist, goed. Er gaat dus van alles mis daar. Martijn Schut, dankjewel. Vanuit het land van de Zuiderburen, België. Straks, dames en heren, de voorzitter van VNO-NCW, Bernard Wientjes... vindt dat we er ten onrechte van uitgaan dat Nederland alleen maar een handelsland is. De industrie moet een impuls krijgen. In het vervolg. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies...